Met het Het schot dat gistermiddag op het treinstation Brussel-Zuid werd gelost... was het gevolg van een vete tussen twee families. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt. De dader is nog niet opgepakt, maar de politie weet wie het is. Het vuurwapen is gevonden op de vluchtroute van de man. De harde knal leidde tot paniek onder reizigers. Een deel van station Brussel-Zuid werd door leger en politie ontruimd. Italië kreeg na maanden van vruchteloze onderhandelingen... mogelijk toch een nieuwe regering. Het land leek af te stevenen op nieuwe verkiezingen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 Bij een dijkdoorbraak in Kenia zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De Pateldam in de regio Nakuru brak door na weken van hevige regenval. De exacte omvang van de schade is nog onduidelijk. Honderden huizen zijn getroffen. Het weer, vooral over het noorden trekken nog buien. Op steeds meer plaatsen wordt het droog. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door. In het oosten blijft het tot de avond bewolkt. En vanmiddag wordt het 14 tot 17 graden. Morgen droog en geregeld zon dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hij is uit zijn wagen gekomen. Moet ik doen, Dick? Gewoon daar even naartoe, ja? Ik durf niet. Ik ga even naar de man in de wagen. Dat is juist gezellig. Nou, um, ik ben zo terug, hoop ik. Kom, kom je me redden, Jan? Als het uh, misgaat, oké. Okay. Je springt gewoon dat toneel op, en Je slaapt Oké, okay, Oké, okay, nou, dan ga ik. Ik durf niet. De hele opname is mislukt. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, dat was, dat was een grapje. Nee, dat was een nee, dat was. Een... Kom anders zelf even. Kom anders zelf even zeggen wat Kom maar. Kom maar. Mensen zijn heel nieuwsgierig hoe, hoe, hoe u er nou precies... Kom maar. Kom. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Poelen, poelen. Nee, niet. Schijtluis. Kom maar. Nou ja, u weet het al. Hele grote neusgaat en dan nog een pinknaagel. Nou, ja. Een ingegroeide tenagel. Nou. Nee, de man in de... Het valt reuze mee, dames en heren. Ik dacht, de, nou is de, de boot los. Maar de man in de wagen uh, komt melden dat we hebben nog niet uh, een echte single. Een hitsingle. De beroemde hitsingle, die staat er nog niet. Echt, dat is wel waar. We hebben nog geen echte Borsato-achtige... Ja, de Leeuw-achtige, de Munk-achtige... Gordon-achtige, zonder naam-achtige... De Nijs-achtige, Christiani-achtige... Nou ja, soort-achtige... Uh, Wat? Wie? weber achtige Ja, Bauer-achtige... Uh, hit. Dus die uh, de man in de wagen suggereert uh, leven zonder angst. Is dat een uh, op zich wel een goed idee dat hij komt melden? Had u wel even iets eerder mogen komen melden? Want ik heb namens nou mijn stemband naar Florida gezongen. Nou, Florida, Even kijken hoor. Ik hoop dat, ik hoop dat het lukt nog wel. Ik, denk, ik doe nog even gorgelen. wachten voor. En dan. Ah. Nou, dit moet de hit worden. Ik hoop dat het lukt nog. Oké, okay, daar gaat ie. You know when I first heard this song. The lyrics, the melody, the way it was being sung I said, man, that's the lady to go out and find A lady that will stay with you through the transition of time The yes, the no's, the maybe so's Come on, temptations, let's sing this song When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet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 Soms kom je eens een keer van die platen tegen. Dan denk je van. Jezus, wat is dit? Ontzettend mooi. En uh, prachtige zongen. En een prachtig liedje gewoon. Thinking Out Loud heet het. En uh, er zitten wel bekende elementen in die, die ik zo even niet, niet uh, terug kan koppelen. Maar in ieder geval, wat ik wel vind. Dat het de Temptations zijn. En uh, dat ze het uh, op een fantastische manier hebben. Gemaakt dit nummer Thinking Out Loud. Voelt het ook mooi, Dolly? Schitterend. Ja Schitterend. mooi. Hè? Maar ik ken het van een andere artiest, maar ik weet even zo gauw niet welke. Ja, dat daar zat ik dus ook al aan ja, te denken. Ja. Dat het dat, dat maar goed. Dat, dat, dat werd het wat gepassioneerder gezongen geloof ik, maar. Nou, ik vond het te laag gepassioneerd, hoor. Uh, ja, maar toch. Ed Sheeran kan dat? Oh, dat, dat weet ik niet. Nou, die is zeker niet gepassioneerder dan nee, nee, dit Maar uh, ik, nee, ik weet het echt niet. Nee, maar ik niet. Als u het weet, laat het ons weten. <laughs> Zo is dat. Thinking Out Loud heet het nummer. En het, waren, het was in dit geval dus de uitvoering van The Temptations. En ik vond hem prachtig. Zeker. Ja. Ja. Zo, dan hebben we dat ook maar weer gehad? hè? Goed. Hey, um... wat krijgen we nou? Ik weet het niet. Heb je naam nou opgezet? Ik he, niks. Oh, zit je mij eh? Uh... <lacht> nee, toch? Nee, er is een nieuwe plaat van uh, Ben Howard. En de titel, dat weet ik, dat moet ik even kijken hoor, hoe het ook weer heet: Nika Libris at Dusk. Zo staat het er. It's all well. Ben Howard's new. My gums are bleeding outside. She reads outside. She is reading the evacuation procedure out loud. Close her off. My health is seeding somewhere. She dreams somewhere. she's dreaming a caravan. She reads outside, she is reading I'll yeah. Deze man in april uitgekomen en uh, een beetje vreemde titel. Nika Libris at Dusk, zo heet het. Ik heb nog even geprobeerd te achterhalen wat het over gaat, maar dat is mij niet gelukt. Nee. Maar soms kom je dan uh, inderdaad wel eens van die dingen tegen, ook nieuwe releases en zo. Die, uh, ja, dan draai je dat door Ja, dat klinkt toch wel erg mooi. Ben Howard was dus de Zangerd. En uh, het nummer heette nog. Zeg het nog maar een keer: Nika Libres at Dusk. En dat is van zijn nieuwe album. Ja, dat uh, is wel eens wel mooi van al die streaming audio tegenwoordig. Hè. Vroeger moest je dit allemaal zelf in de platen zou gaan uitzoeken. Nou is dat op zich ook wel leuk natuurlijk. Maar uh, ja, dankzij media als Spotify krijg je elke week nog een, een prachtig muziekaanbod. En zo kom je ook nog eens achter wat nieuwe dingen. En dat vind ik op zich wel interessant. Toch? Zeker weten, ja. Oh, zo stil. Wat is er met je? Vandaag? Eh, nou, nee, ik was even wat andere oh. dingen aan het opzoeken. Dus, uh, Oké, okay, meedoen ja. is goed hoor. Ja. Dit schijnt ook een nieuwe release te zijn. Dit is van Ja, dit is Frank Sinatra. Liedje geschreven door Stevie Wonder, jawel. You are the sunshine of my life. Nou, voor alle blue eyes labels. lieve oh, liefhebbers. Dat is I'll ik altijd ben. You are the apple of my eye Forever you'll be in my heart I feel like this is the beginning Though I've loved you for one million years And if I thought our love was ending Find myself drowning in my own tears You are the sunshine of my life That's why I'll always be around You are the apple of my eye Forever you'll be in my heart Must have known that I was lonely, 'cause you came to my rescue, and I know that this must be heaven. How could so much love be inside? You are the apple of my eye. Forever you be in my heart. Because you are you are the sunshine of my life. Light my fire, light my fire, light my fire, light my fire. Thank you. Yeah. And now uh couple of you Ho maar, ho maar, ho maar. is oh, weer. Ja, het weer. Je verveelt zich zeker vandaag. Ja, dat denk ik ook. Ja, nou ja, goed. Nee, maar dat is mijn eigen ja. schuld. Want ik heb namelijk niks klaargezet. Oh. Dus ja, dat is heel dom. Maar ik heb gewoon... Ja, ik zat zo... Dus ik heb helemaal niks klaargezet. Ja, maar ik ben er toch ook... Ik heb toch ook wel wat klaarstaan, jongen. Oh, jij hebt altijd wat klaarstaan? Ik heb altijd wat klaarstaan, uh, man. Ja. Nou, Moet ik wat indrukken uh, voor nou, je? Nee? Niet. Ja, zometeen wel. Oh. Mag zometeen. Ik wou eerst even vertellen dat uh, voor de liefhebbers natuurlijk van Old Blue Eyes, oftewel Frank Sinatra, uh, dat dit een, uh, ja, hij staat onder de nieuwe releases, dus ik neem aan dat het gewoon een nieuwe release is. En het is, uh, het is een concert van, uh, wat u dit van hoorde, concert van 24 oktober 1987. En uh, dat vond plaats in de Reunion Arena. In arena, moet ik dan op zijn Engels zeggen. De Reunion <laughs> Arena. Ja, de, oftewel de Reunie Arena dan. He, uh, zo kan ook. Reunie Arena in het plaatsje Dallas in Texas, United States of America. Juist. Nou, dat was dan prachtig. You are the Sunshine of My Life. Natuurlijk een uh, prachtig liedje van, uh, van, uh, ja, van uh, Frank Sinatra. Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Toch? Nou, dat gezegd we, hebbende kunnen we weer lekker verder met uh, het programma. Gaan we maar door, hè? Ja. ja, toch? We doen dan. Gaan ja, we gewoon door. Ja, okay. Zet maar eens wat op. Hier. Kijk. Love and spoonful. Nice, cats Play clean this country water. Mountain Dew Nashville cats been playing since Ace Babies Nashville Cats Get work before that tune well there's thirteen hundred and fifty-two guitar pickers in Nashville And they can pick more notes than the number of ants on the Tennessee ant hill Yeah there's thirteen hundred and fifty two guitar cases in Nashville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 play clean as country water, Nashville Cats, playing wild as Mountain Dew, Nashville Cats, been playing since days, babies, Nashville Cats, get work before their too, well 16,821 mothers from Nashville,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 Playin' Sensei's Babies Nashville Cats Get work before they're too picky Ja lekker hè, Nashville Cats En dat waren de Loving Spoonful De Loving Spoonful en dit is ook mooi hoor. Ah, oh, ook zo'n heerlijk nummer: dit. die Elman Brothers Band. En dat heet Soulshine. Die is helemaal te gek. Wow! dan nou gaan we naar het nieuws dolly. Jazeker. Oh. That guides you through a cloudy day. When the stars ain't shining bright, you feel like you've lost your way. When the candle light of home burns so very far away. Salshine. Ze, ze spelen nog steeds, lijkt het. Alleen, er zit geen almen meer in. Want tegenwoordig bestaan ze uit... Jay Johanny, Warren Haynes, Mark, uh, Quinones. Nou ja, Quinones. Ja, Quinones. Ja. Uh, dan Hotel Burbridge en Derek Trucks. Dat zijn de huidige leden. Maar, uh, ik zei het al, er zit geen almen meer in. Vroeger hadden we daarin zitten Dwayne Alman en Greg Alman. Dicky Betts... Barry Oakley, Chuck Level, Wil, Lamer Williams, Dan Toller... Dave Colfries, Mike Lawler, Alan Woody, Johnny Neal, John Pearson, Jimmy Herring, Butch Trucks. Nou, die butch trucks die zitten er dus nog in. Oh nee, dat is Derek Trucks. dat is zijn waarschijnlijk zijn zoon. Nou ja, in ieder geval, uh, het was een mooi liedje en daar ging het om. Zeg Dolly. Zeg Ruud. Ben je klaar voor het nieuws? Altijd. Altijd? Altijd. Nou, dan mag je nu het nieuws alleen Dat Ga ik doen Ruud. Ga jij dat even doen? Zal ik eventjes doen? Ga het maar even doen. Dan ja. knijs ik wel even. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Uh, ja ja. Een uh, update van het regionale nieuws op deze mooie Hemelvaartsdag. Agenten in kogelwerende vesten zijn woensdagavond ter plaatse gekomen bij de Zandvoortenweg in Aardehout, Want daar zou een inbraakpoging of een poging tot woningoverval hebben plaatsgevonden. De bewoonster betrapte rond kwart over tien twee gemaskerde mannen in haar tuin. En één van die mannen had een vuurwapen bij zich. De vrouw wist zich te verweren waardoor het tweetal vandoor ging.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 De bestuurster van de Scootmobiel raakte daarbij gewond. Het ongeval dat zich in eerste instantie ernstig liet aanzien vond plaats ter hoogte van het winkelcentrum en de ambulancedienst was met meerdere wagens ingezet. Dinsdagavond omstreeks tien voor half zeven is de Zandvoortse brandweer gealarmeerd op verzoek van de politie Kennemer-Kust... Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek dat er een hond in een bench in een auto zat. En dat terwijl het toch heel erg warm was. Dus heeft de politie een zijraam ingeslagen en werd het dier uit zijn benarde positie bevrijd. De politie onderzoekt wie de eigenaar is van de auto en de hond is voor verdere zorg meegenomen door de dierenambulance. Ziet u een hond in de problemen in een warme auto... belt u dan met 112 of met 144. Dan een laatste berichtje. De proef met een weekmarkt in Zandvoort Noord bij het winkelcentrum... gaat op dinsdag 19 juni beginnen. De markt zal in de eerste vier maanden wekelijks op proef staan...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 Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag afhankelijk bewolkt en de, uh, vanmiddag komt steeds beter de, de zon tevoorschijn. En uiteindelijk gaat het gewoon ronduit zonnig worden. De wind waait uit het noordwesten en is uh, vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar een aanmerkelijk koelere 14 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en ook vrij koud. De temperatuur daalt naar zo'n 4 tot 5 graden. Morgen gaat de zon flink schijnen en blijft het droog. De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur gaat toch weer iets hoger worden en stijgt naar 18 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dank A liberty And say That it's a shame moest er even uit vandaag. Ja, moest dat even? Ja, en ik vind... Dat had vind, je, dat vind, had je vind, even hard nodig gewoon. Zo. Nou ja, ik vind op een dag als vandaag mag dat toch. Oh. En, en ik vind gewoon die uit, uitvoering van Noah erg mooi. Ja, ja. Want dit was Noah. Dit Sorry. was Noah. Ja, ja, ja. En het was het Ave Maria. Ja. Ja. ja. ja. Gebaseerd op het eerste preludium uit het Zwolle... tempereert klavier van Johan Sebastian Bach... Dat wist je lekker niet, hè? Nee, nee. nee dat hoefde ik toch ook niet te weten. Tuurlijk wel. Dat is jouw afdeling, nee, klassiek. Ja. Eh, gebaseerd op het allereerste, het eerste preludium... <laughs> uit eh, het voltempereerde klavier van Johan Sebastian Bach. En eh, dat is eigenlijk niet meer dan gewoon een akkoordenschema. En eh, er zit geen melodie in, eigenlijk. Het is alleen maar akkoorden, zou ik maar zeggen. Eh, maar goed, het was ook een soort oefening. En eh, toen heeft de heer Offenbach... Ja, wel een Bach, maar een hele andere Bach. En de heer Offenbach heeft daar een melodierij op geschreven. En op datzelfde preludium. En dat werd het Ave Maria. En daar zijn natuurlijk dan weer vele uitvoeringen van. Zoals bijvoorbeeld deze, deze van Noah. Nou, dan weet u weer helemaal hoe het allemaal ontstaan is. hè mm -mm -mm. Ja. Dat is helemaal anders trouwens. Heeft niks met Maria te maken. Die are Cost of show now. maar dat wisten, laat ik een ander over. Dat kan jij zo goed, hè, Dolly? Jij bent nog een beetje soepel in de heupen. Nou, nee, nee, nee. Tegenwoordig niet meer. Maar oh. ik kan je wel vertellen dat toen ik een klein meisje was... Ja. De, als de buren visite hadden, dan kwamen ze mij ophalen... was ik een jaar of twee... En dan uh, lieten ze met ter algemeen vermaak uh, twisten op de, op de salontafel. Want dan had ik zo'n grote kanteluierbroek aan. En dat vonden ze zo prachtig. Ja, ik vind het kindermishandeling. Uh, blijkbaar had ik een lol in. Ja. <lacht> De startblokken. Een vooruitblik op... Zandvoort Luncht Sport. Ja, en toen gingen we vragen aan onze grote sportverslaggever... de heer H. U, ik heb zandvoort. Dus Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag, even actualiteit, even actualiteit, want ik ben bij Telstert tegen de Graafschap in de, in de nacompetitie, En het is uh, een mooie paas van Platje, die die bal op Novakovic speelt. En Novakovic scoort! 2-0 voor de Graafschap na 56 minuten. Het is ongelooflijk jongens. Jullie komen op het juiste moment. Uh. Telstijl draait als een tierenlier. Uh, de Graafschap speelt met 10 man. Want een aanvoerder is met twee keer geel van het veld gestuurd. En ach jongens, dit is zo'n mooie goal. En weer van die platje, Zo'n mooie paas op Vakovic. En die, uh, die loopt door. Die loopt de laatste verdediger eruit. En legt de bal gewoon in de hoek. 2-0 Telstijl. Wat een goed oh. nieuws. Ik dacht, oh, ik, ik schrok al. Ik dacht je net zei van uh, uh, graafschap. Maar uh, nee, Telstra staat voor dus. Ja. Yeah, ah, Telstra. Yeah. Oh, dit we, is we, nu. Weet je hoe dat Ik kon. denk, jij laat de fragmenten horen. Nee, dat nee, ja, is nee, nu. Nee, nee, nee. Oh, is nu. We zitten nu. Ja. Live in de uitzending. Oh. ja. Zo. So. En, en Mike Snoei en, en, en uh, Anthony Correa die staan te dansen. Dat zijn de, de coaches langs de kant. Ja. Mike Snoei, die trouwens de Gouden Stier heeft gewonnen als beste trainer van de Jukulee League. Ja. Nou, dat blijkt wel weer. Wat, wat speelt... Dat telt daar goed, jongen. Geweldig. Die wedstrijden in de na waren fantastisch. Maar ja. dit, is, dit, is, ja, dit is onvoorstelbaar goed voetbal. Goed voetbal. En misschien herinneren jullie, je in het begin van het seizoen had ik Mike Snoei als gast uh, op vrijdag in de uitzending. Ja. En toen heb ik tegen Mike gezegd, jullie gaan gewoon naar de eredivisie. Toen zat hij me een beetje schaap achteraan te kijken. <laughs> ja, ik wel een sterk team, maar dat geloof ik niet. Maar als dit zo doorgaat, jongens, dat wordt de verrassing van jou. Ja. <laughs> ja, Ja, ja leuk, joh. leuk, joh. Weet je nou, weet, weet je ja. hoe dat ja. allemaal komt? Nou? Omdat ik er gisteren langs gereden ben. Echt ah, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik ben gisteren twee keer langs het Telstarstadion. stadion. Heb je, heb je ik heb ze mijn, instralen? Ik heb ze ingestraald en S dat komt helemaal goed. Had je het dat blauwe jurkje aan of zo? zo? <laughs> oh, het is wel zo, ik ben er gisteren twee keer langs gereden. Toevallig. Ja. Oh, jongen. Ja. Dat, dat helpt hoor. Ja, pas dan maar op, want voordat je het weet hang je als mascotte in het doel. Ja. Hé, hey, maar uh, vertel, als er nog wat gebeurt, dan, uh, laat, hoor, laat ik het, dan wil ik het weten hoor. Maar uh, en, en wat gaan we morgen doen? Nou ja, morgen, wat denk je? Vanavond is de finale van de HD, de Haarlemse Dagblad Cup, in uh, Hillegon. Op dat prachtige sportpark. Ja. En daar speelt uh, de SV Zandvoort, want die is finalist, die speelt tegen... Uh, de, ja ik vergeet die naam al dus van de kleine plaatje dat vlakbij Haarlem licht ik kom er nou niet op oh. maar goed dat maakt niet uit uh, en en uh, hè? nee nee nee overveen aan de, aan de oostkant aan de oostkant van Haarlem halfweg Zwanebeek nee ook niet maar hier ah. in de vlakbij oké okay, Haarlem stom hè dat ik daar niet op kom <laughs> Ja, ik word wel ouder <laughs> maar dat komt ook omdat ik naar, naar de de zit te kijken ja ja ja, ja. Uh, niet zo goed kan, kan sturen. Maar ik denk dat Zandvoort vanavond met de cup naar huis gaat. Dat sowieso. En het zou me niets verbazen als dat in de dubbele cijfers gaat gebeuren. Want ze hebben een wereldploeg. Nou, en dan begrijp je dat wij morgen natuurlijk met al die mensen die scoren en, al, en de trainen, en iedereen gaan we bellen. En uh, misschien komen er wel een paar naar de studio. Ik nodig in ieder geval het hele team van uit om het hele team te komen. En allemaal ja. een paar woordjes te zeggen. Maar het ja. wordt een gekke, een gekke huis morgen, dat is duidelijk. Oké. Okay. Dan hebben we natuurlijk de vaste, de vaste waarden. André Jansen over het wielrennen. Giro. We hebben Martijn Prins over uh, het voetbal. En die is vanavond ook daar. Job van Nes, trouwens, doet vanavond verslag hè? Uh, op CRM. Dus iedereen kan vanavond meeluisteren. En dat is natuurlijk ook wel aardig. Oké. Okay. Ja. Nou, jij bent helemaal enthousiast. Intussen is dat 3-0? Uh... Nou, nee. Uh, het is nu zo dat de graafschap uh, in de aanval is. Er is een, uh, een, uur, een uur gespeeld. Maar Rodi de Boer, de keeper van Telstra, pakt die voorzet heel makkelijk op. En nou, Ik wil die avond die nog wel even meenemen hoor. Uh, ze ja, doe maar, doe maar. Het is weer een Vakovic die aangesteld wordt. Die kan er nu niet helemaal bij, maar dat is toch een, een, ja, het is een heel gevaarlijke voetballer. Hij is lang, die Amerikaan. En hij is ongelooflijk sterk. En zo gauw hij een kans krijgt, hij ja, had in de eerste helft ook een kans. Die had hij eigenlijk moeten maken. Maar zoals net, dan krijgt hij zo'n vrije kans. Dan om hij, is hij sneller dan de laatste man in de verdediging van, uh, van de graafschap. Ja, en dan hangt hij. Ja. En ik verwacht echt dat op deze manier, omdat ze ook tegen tien man spelen, dat Telstra er nog wel een paar bij maakt. Okay. En dan maken ze toch een, een goede stap richting de volgende ronde in die uh, na-competitie. En alleen dat al is fantastisch, weet je. Niemand ja. gaf er een cent voor. Uh, het is natuurlijk een heel bijzondere club. Met een heel bijzondere voorzitter. En, maar met een geweldige trainer, die maakt ze echt fantastisch. En ja, ze uh, ja, spelen gewoon. Veel en veel beter dan de Waar ze van in de laatste competitiewedstrijd nog met 1-0 verloren. Maar ja, dat interesseerde ze niet zoveel. Daar, het, is, het is echt mooi hoor. Hamdoui ook bijvoorbeeld, hè? die staat in die voorhoede. Die, die is onafvolgbaar. Die schoot net een vrije trap op de kruising. Nou ja, dan voor hetzelfde geld gaat hij erin. En hij had daarvoor ook een, een schot van de 16 meter dat hij in één keer opnam. En dat vloog mij nou misschien 3 centimeter over de doel. Dat zijn heerlijke momenten. Het is gewoon geweldig leuk om naar te kijken. Het is goed voetbal. 61 minuten gevoetbald. 2-0 voor Telstar tegen de grauwschap. Kijk, dank u, wel, onze, dank u wel. Dit was langs de lijn. Hennie, kan het zijn dat vanavond die wedstrijd tegen Sparenwouden is? Ja, dank je wel, schat. Ja? Ik kon het er niet opkomen. Ja. Op 7 uur hè, vanavond. Ja, 7 ja. uur in Hillegom op dat prachtige complex... En, uh, nou, SV ja, Zandvoort is op, tegen SV Sparenwoude. Nou. Ja. Tom dat ik daar niet op kom. Hè? Ah, ja, nee, man, maakt het het hij niet. zit helemaal <laughs> vol uh, <laughs> antwoord. Sparenwoude trouwens speelt in de derde klas, maar die, die gaan heel slecht, dus het is, de kans is al groot dat ze degrederen naar de vierde. Mm. Een mooie kans nu voor Hamdoui. Die is nog steeds gevaarlijk. In de 16 heeft daar uh, twee man op zijn nek. Houdt die bal aan zijn voet. Draait, draait, draait. Er wordt een overtreding begaan en hij krijgt hem niet mee. mee Schijt uh, lekker doorvoetballen. En dan heeft hij ook gelijk. Maar gelijk de eerste ballen die je voor Telstra. Telstra is zoveel sterker sterk dan de graadschap. Okay. 62 minuten voetbal. Als er wat is, bel ik in. Ja, hartstikke <laughs> goed, <laughs> Henry. Tot okay. de volgende keer. Hoi Tot morgen. Jij Doe hoort bij mij. Wij hebben zoveel gemeen Blijf Spiderman Now write this down I'll never be Your piece of bread Dan, uh, ja, hoe heet ze weer? Oh ja, uh, Bed Middler natuurlijk. Met een, een nummer van de uh, Rolling Stones. En uh, dat heette uh, The Beast of Burden. Ja. Ja. Zo. nee. hè? Nou, oké. Okay, uh, het zit erop voor vandaag. Uh, en voor deze week wat zons lunch betreft. Morgen nog de sportuitzending. Daar ben ik er ook bij. Ja, moet uh, aan die schuifvies zitten. De klungel al morgen. En... Uh, nou ja. Dolly, we nemen weer afscheid van elkaar. Ja, zo is dat. Ik ben er uh, zondagavond weer. Oh? ga je doen dan? Ik ga het klassiek doen. Oh, jij gaat het klassiek doen? Ja. Oh, wat leuk. Ja, dan hoef jij het een keer niet te nee, doen. Nee, hoef ik het een keer niet te doen. No, nee, dat is lekker. Dus, oh, dus uh, jij gaat het klassiek doen? Oh, ik wat ga leuk. het klassiek doen zondagavond. Oh, okay. Tussen 7 en 9 geloof ja, ik, hè? Ja, tussen 7 ja, en 9. Ja, ja, ja, Hoop ja, ik niet okay. dat er een raadsvergadering is? Nee, op zondag nooit. <laughs> Oké, okay. nou jij gaat uh, klassiek doen. Nou, dat vind ik leuk. Dan heb ik een vrij zondag. Maar nou, dat Zo vind ik wel is lekker. Het. Ja toch? Ja, als ik thuis ben ga ik wel luisteren, hoor. Ik Ga wel controleren natuurlijk. <laughs> nou, ik heb, denk ik, een paar hele mooie stukken uitgezocht. Nou, dat, dat ben vind de, ik tenminste Ik heb dezelfde. het volste vertrouwen in met jou. <laughs> Dankjewel Ja, dat komt helemaal goed. En uh, nou ja, ik ben er gewoon dinsdag weer. Uh, nee, ik ben er morgen alweer met uh, CFM Sport natuurlijk uh, Zandvoort en Zandvoort Lijn Sport. En voor de rest, uh, nou ja, dinsdag dan weer, hè? En dan gaan we weer een normale week draaien. Dinsdag, woensdag, donderdag. Ja, Vrijdag ja, ja. weet je niet. Dat uh, weet Henny nog niet, maar dan ga je weer. Maar dan weer. ben ik er weer? Ja, ja, ja, nou, ja, ja. Nou, dat zijn we toch een team, hè? Ja, zo is het maar, maar net. Maar dan, dan stop ik er heel even mee. Ja, ik wil, we hebben uh, andere dingen te doen. Ja, ik ook. Ik heb er heel veel andere dingen te doen. Nou. Goed, um, Ja. Wat hangt nou nog zeggen? Ik weet het niet, misschien uh, iedereen een fijne hemelvaartsdag verder ja, ja, het wordt ja, nog mooi vanmiddag, dus ik zou zeggen, nou ja. jongens, een fijne hemelvaartsdag. Ik zie niet waar hoor, want het is erg bewolkt. Nou, ik zie wel een beetje zon hoor. Ja? ja ik maar zie het wel wordt beetje... wel wat lichter. Dat ik zie wel klaar, een beetje zon, ja, heel ja, vaak zon. Ja, ja, ja. Als het maar droog blijft. Ah ja, en ja. ietsje ja. warmer, dan graag. is het helemaal goed, ja. toch? Ja, graag. Eerlijk was het van de week. Ja, lekker. Ja. Ja, ik zat heerlijk in de tuin. Gisteren een heerlijk tochtje gemaakt met, uh, met Scoot. Langs het ja. Telstar Stadion. Nee, je ziet wat het resultaat is. Hè? Ja, meteen, uh, meteen uh, succes uh, voor Telstar. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben twee keer ja. langs gereden gisteren. En niet eens een keer bij mij thuis langs rijden? <laughs> <laughs> Hoezo? Nou ja, weet je. Als je zoveel geluk brengt met je Scootmobiel. Ja. Ja, ja maar ik, ik weet niet of dat ding Zandvoort haalt. Ja, dat weet ik ook niet. Maar er mag bij mij ook wel eens wat gescoord worden onderhand. He? Ik zit wel... Uh... <lacht> ja. Ik zit er... Even die muziek een stukje terugzetten, ja, anders ja. haalt hij niet. Nee. Te kort. nee, maar ik zit er wel over te denken van... de dus zomer als een keer mooi weer. Dan gewoon een keer toch echt op de scootmobiel te komen. Maar... Ja, Heb je hier dan... ergens een oplaadpunt? Dat je weer terug kan? Eventueel? Nou, van links doen naar boven, denk ik. <lacht> Ja, we worden nog hier op stopcontact. Hij ah, krijgt ook ja. stopcontact hoor. Ja, ja, ja. ja, nou, ik vraag, nou, ja. Vraag, vraag ik wel aan de fietsenbuurman of ik het daar heb. Uh, ja, nou, mag ja. Mag vast wel. Ja, vast wel. Dat denk ik ook niet dat hij daar moeilijk over gaat doen. Nee. Nee. Nee, haal ik wel, maar terug is het probleem. Mm. Het is toch 25 kilometer. Ja, ja, ja, ja. En hij ah. kwam 35, volgens uh, kijk, de berichten. Kijk, kijk, nou. Goed, maar goed goed, in ieder geval, uh, ik ga me even voorbereiden op uh, mijn uh, waarnemende taak van het programma uh, Lucifer's doosje uh, ja. Matchbox. Nou, normaal staat hier al in mijn nek te eigen, maar uh, dat, uh, dat is dus niet zo nu. Nee, moet je nog een paar weken wachten. Ja. ja. Nou, ik zou zeggen tot straks aan de andere kant met Matchbox en uh, jij, fijne dag. Joep. Op 104.5.